Ben net wel met het NOS Journaal. Minister Opstelten over een cao, zo heeft de minister bekendgemaakt. De bonden zeggen dat ze nog geen uitnodiging hebben ontvangen. De onderhandelingen zitten al weken vast. De vakbonden houden niet langer vast aan een loonsverhoging van 3%. Ze zijn bereid de lonen voor 2012 te bevriezen. In ruil willen ze afspraken maken over het vroegpensioen en de arbeid- en rusttijdenregeling. Minister Opstelten erkent dat de bonden een stap hebben gezet en wil ook wel wat bieden, maar verklapte niet wat.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 De agenten die betrokken waren bij de gewelddadige aanhouding van oud-profvoetballer Edu Nantlal worden niet vervolgd. Uit camerabeelden blijkt volgens het openbaar ministerie dat het gezien de omstandigheden om proportioneel geweld ging. De gehandicapte Nantlal werd op kerstavond aangehouden in Utrecht op verdenking van inbraak. Hij zou uit zijn busje zijn getrokken en daarna zijn geschopt en geslagen door agenten.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 Het weer, in het oosten nog wat regen, in het westen droog. Morgenochtend wat zon, smiddags plaatselijk een bui. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 1 Brugge 3. De A15 Europoort Rotterdam, 4 kilometer bij knoppen Vaanplein. Er staat een vrachtauto stil op de A15 van Rotterdam naar Gork en bij knooppunt Ridderkerk, daar achter 3 kilometer file. Op de A16 Rotterdam Breda voor knooppunt Ridderkerk, 4, En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt de plein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 www.zfmzandvoort.nl. Ik wil niet naar Duitsland. Daar zijn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 Dat is me te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nacht. En de UNSC dat wordt toch nooit meer van.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 Plaats tussen de sterren ik heen kan gaan. Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld Getwijfeld over België. Stond zelfs in dubio, maar ik nam veel risico. Ik heb getwijfeld over. Zo. Oh to my